Is even al te jong met het NOS-journaal. Premier Rutte vindt dat de Russische president Poetin er snel voor moet zorgen dat de berging van de slachtoffers van de neergeschoten vlucht MH17 in Oost-Oekraïne zorgvuldig gebeurt. Rutte sprak van een intens gesprek met Poetin. Op een persconferentie in Den Haag zei Rutte dat hij het walgelijk vindt dat mensen in het rampgebied lopen te rotzooien met persoonlijke bezittingen van de slachtoffers. Hij belde vandaag ook met premier Cameron van Groot-Brittannië... en zijn collega Abbott van Australië. Zij steunen Rutte in de eis dat Poetin in actie moet komen... om de situatie in Oost-Oekraïne te verbeteren. In Brussel en Parijs zijn demonstraties tegen het Israëlische geweld in de Gaza-strook uit de hand gelopen. De demonstratie in Brussel begon vreedzaam, maar aan het eind sloeg de sfeer om. Zo'n honderd jongeren riepen leuzen en richten vernielingen aan. Een aantal politieagenten raakten lichtgewond, er zijn geen berichten over arrestaties. In Parijs gooiden pro-Palestijnse jongeren stenen naar de politie en die antwoorden met traangas. Hoewel de betogingen in Brussel en Parijs waren verboden, kwamen er duizenden mensen op af. Een demonstratie in Londen met zeker 10.000 mensen bleef rustig. Bij een controlepost in Egypte hebben gewapende mannen 15 grenswachten gedood. Volgens het leger zijn drie aanvallers omgebracht. Bij de aanval werden raketwerpers en machinegeweren gebruikt. Het is een van de grootste aanslagen sinds president Morsi ruim een jaar geleden werd afgezet. De controlepost in het zuidwesten van Egypte, bij de grens met Libië, werd een paar maanden geleden ook al aangevallen.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 Vibes. tell Don't let them tell